Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam zijn mensen de straat opgegaan voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Volgens de deelnemers van de actie heeft het kabinet tot nu toe te weinig gedaan... om de problemen van de slachtoffers op te lossen. En ook gaat het compenseren veel te langzaam. Deze vrouw, die zelf slachtoffer is, deed net haar verhaal. We willen dat er echt aandacht gegeven wordt aan deze schandaal. En het lijkt erop dat alles wat er nu speelt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 Rusland heeft dat besloten nadat de Britten nieuwe strafmaatregelen aankondigden. Op de A6 bij Muidenberg is vannacht een spookrijder van de weg geplukt. Bij de blaastest bleek dat de automobilist met te veel drank op achter het stuur zat. Hij heeft verschillende boetes gehad. In Venlo hebben 250 mensen een sms van de politie gekregen. Hun nummers werden gevonden in de telefoon van een opgepakte drugsdealer. De politie hoopt dat gebruikers door de sms uiteindelijk stoppen met drugs. En vandaag beginnen in Den Haag de Invictus Games. Dat is een internationaal sportevenement voor gewonde militairen. Burgemeester Jan van Zanen sprak er eerder al even over bij het AD. Ja, ik ben vooral trots op de veteranen, op de militairen die ja, met deze spelen ook eh, ja, worden geëerd. En respect krijgen wat ze verdienen en eigenlijk al heel lang verdienen. En ik ben natuurlijk heel trots dat Den Haag gastvrouw en gastheer kan zijn van deze Organisatie en zie wat hier is klaargestoomd in een paar dagen. Het is echt geweldig. Er doen 28 Nederlanders mee. De Invictus Games zijn een initiatief van de Britse Prins Harry. Hij is er ook bij in Den Haag met zijn vrouw Meghan. Het weer veel zon, ook zijn er wat wolken. Het is 13 tot 18 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is hij van de hart van de ANWB.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 desire Climbing bed beside me We can lock the world outside Touch me, satisfy me Warm your body next to mine Muziek uit de jaren 80 aan het begin van Zandvoort op zaterdag. Je hoorde de single van uh, Erasure en Sometimes. Een lekker zonnetje vandaag uh, in Zandvoort, een graadje of 15. En het uh, paasweekend uh, is er en uh, wij zeggen goedemiddag uh, luisteraars en uh, hallo uh, Albert-Jan. Hoe is uh, jouw week geweest? Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Ja, uh, Hard gewerkt. Uh, geschilderd. Echt ja. waar? Ja ja ja, ja, ja, ja. Later schilderen. Je ziet nog een beetje witjes uh, van het schilderen. Ik, maar, ik was de opper, dus ik moest voor de koffie zorgen en voor de broodjes zorgen. Maar nee, het uh, wordt prachtig. Goed, uh, Goedemiddag luisteraars en kijkers. Niet te vergeten, welkom bij 3 uur lang Zandvoort op zaterdag. Op deze zonnige zaterdagmiddag. En uh, ja, paasweekend hè. Terwijl er vandaag en morgen druk gereest wordt op het circuit Zandvoort... gaan wij hier vanuit de studio drie uur lang weer Zandvoort op zaterdag presenteren. Wat gaan we doen? Nou, uiteraard rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. En er zijn de nodige evenementen die uw aandacht verdienen. Waaronder natuurlijk ook het racegebeuren op het circuit vandaag en morgen... Tijdens de het heet, volledig heet het de, de, de zomeravondcompetitie Paas Dat is de officiële titel van dit weekend. Goed, half vier evenementen agenda. En natuurlijk het half drie het weerbericht. Blijft het zo worden, nog mooier. U hoort het allemaal tijdens het weerbericht. Dier van de week. Nou, er is een komen en gaan van, uh, van, van honden op dit moment. Ze zijn net binnen en dan zijn ze weer weg. Alleen onze Guus, Guus die, uh, die zit er nog van vorige week en die week daarvoor. Maar uh, we, vandaag is ook een, nieuw, een nieuwkomer binnengekomen en daar hebben we vandaag uh, aandacht voor. En de, die luistert daar de naam Bumper. Maar vergeet Guus ook niet. Nee, Guus is er ook. Maar in ieder geval ze hebben met elkaar. Hè, dus dat, dat gedeelde smart is halve smart. Maar dit weekend is Bumper de dier van de week. Gedicht van de week hoef je ook geen zorgen over te maken. Een pakkende titel, een, een, een geweldig ontroerend gedicht. Mijn kleine moos. Nou, dan weet je ongeveer waar het over gaat. Mijn kleine moos. Dus liefhebbers van het gedicht van de week. Kwart voor vijf is het zover. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Er wordt vandaag ook gevoetbald. We hebben een heuse interland vandaag. S.V. Zandvoorts ontvangt thuis Arsenal. Die wedstrijd begint om half drie. En daar is voor ons aanwezig Jan van der Leden. Dus tien over half vier gaan we die voor de eerste keer bellen. Drie. Half drie. Zie, heb je die tijden, jongen? Ik moet het hallootje er even bij leggen. Goed, uh, wat hebben we nog meer? Uh, ja, uh, vanmorgen was... Uh, Kees Dreisma van het architectenbureau Springtijd de gast bij ons programma Goedemorgen Zandvoort. En die gaf een update over het Watertorenplein. En uh, dat uh, interview hebben we in tweeën geknipt. Deel 1 krijgt u in het eerste uur en deel 2 krijgt u in het tweede uur. Zo rond de klok van 10 voor half 4. Deel 2 in het tweede uur. Uh, het interview wat ben, onze collega Ben Zonneveld had met Kees Dreisma over het Watertorenplein update. Dan hebben we natuurlijk kwart over vier Pit report Gaat ook gewoon door. Uh, SP Zandvoort heb ik u al gemeld. Uh, voor de rest de tweede uur ook nog uh, andere Zandvoort-nieuws in het kort. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En misschien draaien we ook nog wel uh, muziek uit. Uh, ja, de, Passion, we tijde... uh, de Passion uh, van afgelopen donderdag, uh, Albert Jan. Ja. Heb je de aflevering uh, gezien? Ik heb het uh, helaas gemist. Nou, het was in een hele mooie en uh, Rute Wild uh, was uh, de verteller. Wat negatieve verhalen omtrent Ruud de Wild... omdat hij af en toe een beetje stotterde. Nou, ik zou zeggen tegen die mensen... probeer het zelf maar op de manier te doen... dat zoals Ruud dat deed afgelopen donderdag... Petje af voor Ruud de Wild... als verteller van het verhaal over inderdaad Jezus. We gaan ja, daar straks nog muziek uitdraaien en verder uiteraard ook heel veel gezelligheid... zoals je dat gewend bent... Op de uh, zaterdagmiddag. En het zonnetje schijnt. ik op 15. En nog wel een redelijke uh, koude oostenwind. Dus uh, als je naar buiten gaat heb je denk ik nog wel een uh, klein jasje nodig. I hope it's on the third day I'm tired, there'll be another bicentennial Before I hear the truth from your mouth You better hear me out <laughs>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 De, de nieuwe single van uh, Willy William en uh, Trompetta. En uh, ja, de sound van uh, Koeren Joss en uh, Infinity uit de jaren negentig. Uh, ja, die hoor je heel goed uh, terug op die plaats. Het is inmiddels uh, kwart over twee geweest. Is er afgelopen week weer heel wat gebeurd. We nemen het nieuws uit uh, Zandvoort nu met je door. Drie weken uh, nadat Tam Tam Beach Club uh, het, uh, door een felle brand in de as was gelegd... is eerder deze week begonnen met de herbouw van het paviljoen Tam Tam. Dat is mooi en toepasselijk nieuws, zo vlak voor de paasdagen waarop jaarlijks de herrijzing NIS wordt gevierd. Het nieuwe paviljoen staat inmiddels, maar Fred, de eigenaar, waarschuwt voor te hoge gespannen verwachtingen. Denk niet dat we dit weekend weer op volle sterkte kunnen draaien. Dat opbouwen is eenvoudig, maar onder meer het inrichten en installeren van de bar en keuken is een heel gedoe. We zijn overgestapt op een modulair systeem... waarbij de keuken en bar zijn ondergebracht in containers... aan de achterzijde van de strandtent. Voordat alle, dat allemaal functioneert, duurt het nog wel even. En ook goed nieuws afgelopen zondagmiddag... want toen is dan eindelijk het nieuwe restaurant Maru... in de Haltestraat geopend. Het pand van het voormalige café Neuf is de afgelopen maanden flink verbouwd... en het resultaat mag er wezen. Het centrum van Zandvoort is een modern kwalitatief hoogstaand restaurant Rijker...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 en zeven uur s'avonds met je hond op het strand wandelen... dan is dat mogelijk op het strand voorbij Parnassia in Bloemendaal aan zee. Op het hele strand geldt een opruimplicht van de hondenpoep... en ben je verplicht jezelf opruimspullen bij je te hebben. Je moet deze op verzoek kunnen tonen aan een opsporingsambtenaar. Binnen de bebouwde kom in Zandvoort is het gedurende het hele jaar... Euh, zoals velen van u weten, verboden om de hond los te laten. En vanaf het najaar kan je dus uh, gewoon weer uh, met, uh, met je hond uh, ook overdag het st uh, strand op. En dat uh, werd altijd gevierd met uh, de Big Walk uh, hier in Zandvoort. Dan heb ik even gekeken, die Big Walk, uh, die uh, wandeltocht uh, met uh, de honden, uh, ook voor het goede doel. Uh, die, die heeft een aantal jaren in, uh, in Zandvoort gelopen, maar uh, die is uh, inmiddels uh, verplaatst uh, naar uh, Scheveningen. Dus uh, geen Big Walk meer uh, hier in uh, Zandvoort, maar nog wel... Uh, gewoon in Scheveningen en daar kun je ook uh, alle informatie vinden over de Big Walk. En de muziek van de Big Walk, die gaan we nou nog even draaien. Want dat was deze plaat, de beats. Je hond op het strand, dat uh, kan nog steeds. Vanaf uh, 15 april, alleen vanaf uh, 7 uur s'avonds. Dan is jouw viervoeter uiteraard uh, van harte welkom. En uh, kan je genieten van uh, uiteraard het uh, mooie weer op het Zandvoortse strand. Op uh, de beach inderdaad, uh, daar ging het Splendid ook over. Bekend geworden althans bij mij door uh, de Big Wolf... die uh, hier in Zandvoort werd georganiseerd. En hier is Hello Again en daarna gaan we het weer... Uh, Name. weekend hebben we de racers op het circuit hier in Zandvoort. En ja, een, een, een plaat die eigenlijk ook wel hoort bij de racerij en bij de autosports. Dat is de single van The Cars en Drive. Nou hebben we die ditmaal niet gedraaid, gedraaid, maar wel een hele andere, lekkere plaat van The Cars. Dat was Deze single die je juist hoorde, dat was Hello Again. En daarmee is het half drie geworden. Heb je goed, uh, goed nieuws voor uh, de barbecue -knoeiers? Oh O ja, dat, is, uh, dat, dat het kan altijd. Hè. Barbecue kan altijd als je wil. Uh, goed, uh, maar zeker dit weekend. Geen probleem. Het blijft vandaag droog en we mogen rekenen op ongeveer tien uur zonneschijn. De wind waait uit het oosten en is meest matig van kracht en het wordt van vanmiddag 15 tot 17 graden. Vanavond en vannacht is het helder en bij weinig wind koelt het af naar een graad of vijf. Morgen, eerste paasdag, schijnt de zon volop. Dat betekent in deze tijd van het jaar toch zo'n 13 uur. Er waait een matige zuidoostenwind en het wordt 16 tot 18 graden. Ook paasmaandag schijnt de zon flink. Ook dan is het droog en waait er een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind. De temperatuur loopt op naar 17 tot zelfs 19 graden. En dinsdag zijn er flinke perioden met zon. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind loopt het kwik op naar 17 graden. Woensdag en donderdag is er een mix van zon en wolken. De neerslagkans blijft heel klein en er staat een matige noordoostenwind. De temperatuur loopt op naar 16 of 17 graden. Vrijdag en in het volgende weekend, bloemenkorso is dan, verandert er heel weinig. De zon schijnt flink, maar er zijn ook wolkenvelden en heel misschien valt er een bui. De temperatuur loopt op naar een zeer aangename 17 tot misschien wel 20 graden. En er waait een matige noordoostenwind. Aldus Rico Schreuder. Hé, hey, dat klinkt heel erg goed. Dus haal de korte broek voor de komende dagen maar lekker uit de kast. Want die kan vast en zeker weer aan. Dat was het weer. En het weer ook uit de Zandvoort is te volgen op onder meer onze eigen CFM app. En mocht je die nog niet hebben, dan kan je hem gratis downloaden in onder meer de Play Store. Lekkere muziek onderweg de komende 2,5 uur nog. En uiteraard ook aandacht voor het voetbal. Zo dadelijk op het veld van ST Zandvoort. Maar eerst onder meer deze Joe Jackson. Single van de Swedish House uh, Mafia hoor je en uh, Heaven Takes You Home. Het is uh, tijd om naar het uh, voetbalveld uh, toe te gaan. We gaan naar uh, Duintjesveld dit keer, want uh, SV Zandvoort uh, speelt vandaag uh, thuis tegen Arsenal. Daar uh, voor ons aanwezig is uh, Jan van der Leden. Goedemiddag, Jan. Goedemiddag, Rob. Zo, jij hebt uh, lekker weer daar uh, op, het, uh, op het veld? Ja, heerlijk weer. Ja, toch? Zeker. Nou, vanmorgen zag ik trouwens dat er ook al een uh, wedstrijd gespeeld is... Dus, uh, tussen het uh, tweede van SV Zandvoort en het tweede van Arsenal. Heb je die wedstrijd ook gezien? Ja, heb we ook gezien, ja. Dat was een, uh, uh, Ze hebben een heleboel kansen gemist. Uiteindelijk kwamen we 1-0 voor. Ik, de laatste 10 minuten maakten zij gelijk. Maar uh, het tweede, dat staat stijf bovenaan. En Arsenal, het tweede, die, uh, die stonden derde op... Uh, vier punten. Oké, okay, maar uh, ja, nou ja gelijkspel ik... Uh, Dat niet dichterbij. Nee, nee, nee, precies. Dus, mooie wedstrijd uh, verder om uh, te volgen, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Helemaal mooi. En vandaag ook weer uh, tegen... of uh, vanmiddag uh, tegen Arsenal, maar dan hebben we het over de beide eerste teams uh, die het uh, tegen elkaar opnemen. Ja, uh, Arsenal tegen Zandvoort. Arsenal staat op dit moment op de vierde plek. 16 wedstrijden en 26 punten. En wij staan zevende met 16 wedstrijden en 23 punten. Die drie punten verschil, dat is, kan wel uh, de vierde plek betekenen in de competitie. En de vierde plek die staat voor uh, na-competitie. Dus deze wedstrijd is wel heel erg belangrijk. Wow. En het is natuurlijk wel jammer dat we vandaag uh, Dylan missen. Carsten uh, de Vries is op het laatste moment afgehaakt ben ik niet wil sturen. Daarnaast zijn uh, Philip en Novell, die zijn er niet weg... Maar we doen het met een goed team, hoor. Uh, oké. Okay. Tijn Post staat uh, linksback en Roxy staat weer rechtsback. En Heidsel staat er in de voorroeder. Samen met Water en uh, Jesse Daan. Ja, dus zou het moeten moet lukken om uh, vandaag uh, thuis uh, te winnen... tegen dit uh, team van uh, Arsenal, uh, Jan? Het is een lastige tool voor de Arsenal. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, nou ja. Ja daarom, uh, ja, daarom staan ze natuurlijk ook nog voor uh, SV Zandvoorts... Ja. Maar die drie punten, heel erg belangrijk dus voor de na-competitie. Laten we hopen dat het uh, vandaag gaat lukken om uh, inderdaad uh, die drie punten... Uh, nou ja, ik wou bijna zeggen mee naar huis te nemen, maar we zijn al thuis. Uh, dus in ieder geval uh, in, in, in de zak uh, te krijgen. En, uh, ja. en uh, nou ja, dat, uh, dat we in ieder geval uh, winnen vandaag. Uh. Daar is ook uh, publiek voor nodig, die uh, een beetje aan de lijn uh, aanmoedigt. Zijn die er? Nee, dat valt een beetje tegen. want uh, het, is echt, het is echt zonde. Soms hmm. is die. Kun uh, op het strand zitten of wat dan ook? Ja, of, of aan het werk uh, daar uh, natuurlijk kan ook. Ja, die houdt een uh, avond tegen die... Uh, van de avond op de buitenpost. Nee, we gaan, we gaan binnen vandaag. Je... Oh, nou ja, euh, als jij er vertrouwen in hebt, euh, dan hebben wij dat ook, euh, Jan. Ik heb je, je altijd gelijk, dat weet je. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, helemaal goed. Dankjewel voor uh, dit moment. En uh, straks komen we gewoon weer uh, bij je terug voor het vervolg. En mocht er gescoord worden, dan horen we het graag even van je nemen. Tussendoor nog eventjes uh, mee in de uitzending. Die is goed. Oké, okay, dankjewel Jan vanaf uh, Duintjesveld. Uh, die volgt uh, vanmiddag uh, de wedstrijd uh, voor ons, uh, Albert-Jan. En luisteraars die vragen ook een uh, plaatje aan. En uh, dit is een van die versoepplaten. Hier is Joe uh, Notti. centro nevralgico del nuovo mondo da qui che parte ogni nuova via dalle province del grande impero sento una voce che si sta alzando questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando questo è l'ombelico Eigenlijk zou het nog een paar graden warmer moeten zijn, uh, Jaap, voor deze muziek. Maar we hebben met plezier voor je gedraaid. Dat was uh, de single uit uh, 96 alweer, een hele tijd geleden. Voor uh, Joe Vanotti, dat hij toen een hele grote hit ermee scoorde. En dit is ook zomers hoor. <middels> zo mi quita pa todos lados la compañía hace el tiempo que por hombre no se raya si no esa cuerda no pasó pero esta vez se arrebató se puso pa la vuelta cuando la noche cayó baby ahora no digas que no que tú ya sabes quiénes somos esta rima es pa que el burrito bote solo my. ya cayó la noche la gata se va del coche ahora toca peca, así que no me conoce y me la imagino en mil poses al verla bailar Hacemos, ella se viene y rápido se va. El pejo de él está conmigo. Oh, oh, oh. Ella se prende como la Pinocha, las flores que le regalaron se pusieron bocha. con su cora jugaron como quien juega las bochas, por eso es que conmigo en la noche se desabrocha el pantalón, botón por botón ese puri bombón, tú me tienes tonto, escándalo, eh. escoge su posición, si la vuelvo a probar voy a acabar con una adicción, será, será que tiene un cuerpo de delito, quizá, por ti me estoy volviendo pajarito, toma, loco con tu teta en ik dank van de week even in de Spaanse top 40. En toen stond deze plaat heel erg hoog genoteerd. Ik denk, nou, die gaan we draaien. Maar kijk ik even niet op de klok. En we willen ook nog eventjes luisteren naar het verhaal van Kees Dreisma... Die vanmorgen te gast was bij uh, Goedemorgen Zandvoort, uh, Albert Ja, en we zenden nu uh, deel 1 uit. Uh, en het uh, uh, eerste deel van het tweede uur van Zandvoort. Op zaterdag krijgt u uh, het tweede gedeelte van het interview... wat in totaal 15 minuten duurde. In, de, in ieder geval Ben Zonneveld, onze collega tijdens Goedemorgen Zandvoort... in gesprek met Kees Dreisma van Springtij, Advoc uh, uh, Springtij...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 Nou, gesloopt. Uh, we, we, we kwamen van de ene tegenvaller in de andere tegenvallen. Nee, ik heb het even over de 1 april graf. Oh, <laughs> ja. Hoe vond je hem? <laughs> nou, ik, uh, ik, ik zat in het, uh, in het buitenland op dat moment. En, uh, uh, en iemand die, uh, die, uh, stuurde mij hem door. En ik dacht, wat krijgen we nou? En ik was inderdaad helemaal vergeten het 1 april. Dus ik ben er volledig met boter en suiker <laughs> in gegaan. Uh, <laughs>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 Nou, en hij kon, kan loskomen te staan. Nou, dat waren wel drie hele belangrijke elementen waarmee we... maar uh, dat gaat hier toch om de toren. Mm -hmm. Zodat we de toren volledig vrij weer konden neerzetten. En uh, ook de doelstellingen uh, van de vierkante meters om het financieel haalbaar te maken. En uh, dat, dat was eigenlijk de basis mm -hmm. voor, uh, voor hoe Filemaris uh, bebouwing uh, ontstaan is. Hoeveel woningen zitten daar nou in? Ik zie uh, drie torens.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 Het zou mooi zijn als die verwaarloosde toren eindelijk een goede bestemming gaat krijgen. Ja, maar er is een heel traject aan vooraf gegaan. Want ik kan me nog herinneren dat er meerdere partijen betrokken waren. En uh, de, de, de uh, achterstallig onderhoud. En noem maar Watertoren, wat. CV en dergelijke. Ja, dat, die ja. ellende. Ja, ja, ja, ja, en wij gaan ja. zeggen, dat wordt vervolgd. Nou ja, nu hebben we het een goed als dit allemaal doorgaat. En in ieder geval, de toren wordt behouden en wordt, krijgt een upgrade. Ja, toch gaan we zeggen, wordt er vervolgd. Ja, wordt vervolgd. Ja, toch? Ja. ja. Straks, in ieder geval, wordt het zeker vervolgd. Want deel 2 van dit interview we zo zometeen in het volgende uur. Van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen.